Het internationale ruimtestation ISS heeft problemen met de koelinstallatie. Een pomp die een van de twee koelingsystemen aandrijft... werd automatisch stilgezet nadat hij te heet was geworden. De bemanning heeft de pomp weer aangezet... maar voor de zekerheid zijn enkele niet-essentiële apparaten uitgezet... om het systeem zo min mogelijk te belasten. Volgens NASA zijn de zes bemanningsleden nooit in gevaar geweest. NASA kijkt nog of er misschien een ruimtewandeling nodig is... om het euvel definitief te verhelpen. Yeah. <laughs>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 Shut up, That's you. I'm yeah. And the way it ends He said Haar dag begint voor deinen.